Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De blisoudpremier Olmert is tot acht maanden zelf veroordeeld... wegens corruptie. De straf komt bovenop een eerdere straf van vorig jaar. Toen kreeg hij zes jaar, ook voor corruptie. Olmert heeft volgens de rechtbank illegaal geld aangenomen. Vooral in de tijd dat hij burgemeester van Jeruzalem was. In Suriname zijn vandaag parlementsverkiezingen. De partij van president Boutersen, de NDP, is volgens de peilingen favoriet. Wel is er nog de vraag of de NDP een tweede meerderheid haalt. De partij zal, als dat niet lukt, een coalitiepartner moeten zoeken. De belangrijkste concurrent van de NDP is de V7-combinatie... onder leiding van oud-minister van Justitie en Politie Santokki. Stemlokalen in Suriname gaan om 12 uur Nederlandse tijden open. Bij de Maleisische grens met Thailand blijken 139 graven te liggen... met vermoedelijk honderden lichamen van slachtoffers van mensenhandel. Vanochtend is begonnen met het opgraven. De graven zijn de afgelopen weken gevonden bij 28 kampen in Maleisië... die jarenlang zijn gebruikt door mensensmokkelaars. In sommige graven liggen meerdere mensen. Trainer Roberto Di Matteo is volgens de Duitse krant Bild ontslagen bij Schalke 04. Een trainer van 44, die in 2012 met Chelsea de Champions League won... werkte nog maar sinds oktober in Gelsenkirchen. kirchen Ploeg kwam onder Di Matteo moeizaam tot scoren... en pakte de afgelopen weken weinig punten meer. Guus Mewers heeft in Londen in een uitverkochte Royal Albert Hall opgetreden. Brabantse zanger vierde met het optreden in de statige Engelse concertzaal... dat hij twintig jaar in het artiestenvak zit. Onder de 5000 man publiek waren veel Brabanders, maar ook Engelsen. Meeuwis speelde vooral veel van zijn eigen repertoire... maar zong voor de gelegenheid ook God Save the Queen. Het weer. De komende uren trekt de regen via het weg. Daarna overwegend bewolkt met af en toe zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd... maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met nu zaterdag. Zandvoort op zaterdag. So, yeah. Heart got a deal, you wanna know? The life full, truly still life full. Life bro. making it, doing it, especially at a show. Feel Feeling kinda high, like a Hendrix. Hey. Hey. Music makes emotions move like a maze. Hey. All inside of my heart is pushing me. Yeah. Hey. No rhythm where yeah. yeah. I wanna be. Come on, flowing, blowing with electric guys. You to the dive, baby, you'll realize. Over yeah. you see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the heat. Get get ready, ready, gettin' quick, quick. Stomp on the beat when I hear funk, funk, play Playin' pop, pop. pop. Followers, shoot, baby, just sing about the groove. Get love is in the heart. Ik heb begin van uh, uur drie alweer van Schoenvoort op zaterdag. Je hoorde de single van Delight and Groove is in the Heart. De zonnetje schijnt heerlijk. En uh, ja, we hoorden het zojuist van, uh, van Lex van der Hoorn om half drie. Morgen een hele mooie eerste Pinksterdag. Dus we kunnen er met z'n allen lekker van gaan genieten. Nou, wat ga je in het derde en laatste uur van uh, dit programma allemaal nog krijgen...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 En verder hebben we in dit uur onder meer nog het slot van de voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen Amstelveen. SV Zandvoort staat momenteel achter met 2 tegen 1. Dan laten we hopen dat het in ieder geval een gelijkspelletje gaat worden. Dat horen we van Joop Veres. We kijken naar de kwalificatie van de Formule 1 uit Monaco. En hoe heeft Max Verstappen het gedaan? We horen het straks van collega Zonder. En heel veel lekkere muziek natuurlijk onderweg.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 Jawel. De, de single uit de hitparaders van dit moment. En ook in onze eigen hitlijst is hier genoteerd. De uur breakdown joten elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 met Morris Mulder. De cheerleader van Omi. Oh, wat blijft het een heerlijke plaats. Het is 10 minuten over 4 uur geworden. ZFM Race Radio, Pit Report. Ja, en dan denk je dat we weer naar Willem van Dessen gaan, nee hoor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 En op zes, Rijkonen. En op vijf, Zeentje. Oh, nummer... die heeft toch weer beter gedaan dan uh, Verstappen. Ja. Mm -hmm. En is een genoots. Ja, dat... Ja. En op nummer vier hebben we uh, Ricciardo. En op nummer drie hebben we Hamilton. En op twee, Rosberg. En op één hebben we Vettel.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 Vooral, terwijl ik nu alleen maar denk aan ah, wat zij je zei onder Zeg maar dat je de Zeg maar wat je wil Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee. Muziek, dus laat je zien wat ik neem je mee, hey, hey, hey. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. We gaan nog naar de moeder verlangen. Ja, ja, hallo. Nope. Ja. Ja, wat, wat heb jij over een doelpunt? Hebben we een doelpunt? Ik, er is constante druk van Amstelveen op het doel van Zandvoort. En ik zeg puur tegen mijn buurman van ja, nog één doelpunt erin en het is verlengen. Maar nou, zo is het dus ook, want als uh, mocht Amstelveen hier met drieën 1 winnen, dan moet het verlengd worden. Twee keer een kwartier. En niks met goal de goals ofzo, zoals ze tegenwoordig bij het hockey hebben. Maar gewoon uh, twee keer een kwartier verlengen en is ze dan nog gelijk, dan gaan er penalties genomen worden. Ja, en dat is natuurlijk het tombola, net zoals eigenlijk altijd de na-competitie tombola is. Zandvoort dat, uh, heeft het heel zwaar. Dat is ook... Het heeft ook eigenlijk niets meer met voetbal te maken wat ze doen. Het is ruimen met die bal, ruimen met die bal en nog een keer ruimer met die bal. Nu wordt het eindelijk een keertje aangevallen, maar heel slecht gepaasd door Zandvoort. En die gaat gewoon in de voeten van een Amstelveen speler. Die gaat uh, ja, naar het midden. Daar zit een hele lange spits die net een behoorlijke kans had. Dus had hij, die tweede doelpunt had hij precies hetzelfde gemaakt. Omdraaien, half omdraaien en halen met die handel. Nu ging hij die ballen over het doel van Zandvoort. En uh, ja, daar was het gevaar natuurlijk geëlimineerd. Maar het voorlopig speelde nog steeds op de helft van Zandvoort. En dit is uh, Amstelveen dat mag gaan gooien. Het is ondertussen gebeurd. Het wordt nu breed gespeeld. En dat uh, is niet goed gegaan. Zandvoort mag gaan gooien. Op eigen helft, de hoogte van 16 meter gebied. Mag, uh, eens kijken, Petrik Hoogtink, die gaat dat doen. Maar er is druk van uh, Amstelveen nog steeds. De Amstelveen wil die bal natuurlijk hebben. Die wil proberen dat derde doelpunt te maken. En laten we nou hopen dat het niet gebeurt, want dan is Zandvoort er gewoon door. Dan gaat uh, Martijn Paap. Martijn Paap. Uh, nee, mis... Wel. ...van Dylan Kreugen. Kreugen, die verliest uit die bal... ...en wordt daar slecht paas door een... Uh, ...Amstelveen speler. Die gaat over de zijlijn... ...zand van mag gaan gooien... ...en meterje dat ook vier op eigen helft vanaf de middenlijn. Martin Paap, die gaat dat doen. Paap, die... Uh, ...gooit daar naar. Even kijken...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 Te kijken. Ja, het uh, is daar met drie man voorin. En dat blijft... Oh, is zegt van blijft in balbezit? Nee. Zo, dat is, uh, ja. Misschien een iets te harde schouder. Die moet misschien uh, een beetje armje erbij gebruikt. In ieder geval, uh, Sandvoort is, is nu de bal kwijt, maar hij uh, ligt op de rand van het 16 meter gebied van Amsterdam. <lacht>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 Ja inderdaad Rob, het is uiteraard ontzettend uh, belangrijk dat Zandvoort die in ieder geval die tweede ronde haalt en dan zullen we straks wel zien tegen wie dit dan mag zijn. Maar Zandvoort en dat, dat is toch wel een kans de, de keeper die, be, ja, die schiet die bal verkeerd weg in de voeten van de Zandvoorten die kan in 16 meter weer ingaan en, maar ja, hij schiet hem uh, nou met een medeltje of 4-5 de laatst denk ik zo ongeveer. Uh, Zandvoort is niet Zandvoort wat ik de laatste paar weken heb gezien en dat is ontzettend jammer. De referentie die wel heel hard werkt, dat is Ronald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 een klein paard ging hij langs en ook nog de aanvaller van Amstelveen miste die bal en die gaat aan de andere kant gaat die man over die zijlijn en mag ingegooid worden door Zandvoort. Ja, en voor hetzelfde geld dan uh, raakt iemand die bal aan en die, dan hangt die misschien wel, maar je weet het niet. Voorlopig is Zandvoort niet Zandvoort. Dat heb ik net al gezegd. We spelen in de 89ste minuut. Nee, de 90 ste minuut moet ik zeggen. De 89 minuten hebben we gespeeld. Dan gaat de kopbal komen en dat is Joris Smith. Ja, die kan die het. Vrij makkelijk. Hij maakt er een beetje hoer bij, maar hij kan uh, makkelijk die bal vangen en ...en weer in het spel. Hij heeft wel wat tijd... Uh, ja, ...en dat hebben wij natuurlijk ook... ...Santwoord heeft tijd... ...en dat, uh, dat merken we wel... ...maar in ieder geval weer Amstelveen. Amstelveen dat uh, echt de tweede helft... ...jaar vele malen beter is... ...dan tot, tot alleen maar wegwerken... ...en dat doet het nu weer... Maar weer in de voeten van Amstelveen. Daar komen ze we weer aan.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 Er wordt hij neergelegd. Zandvoort moet, uh, ja, iedereen is terug, behalve die staat ervoor voorin. Even kijken. Ik kan het niet zien hier vandaan. Uh, eentje staat ervoor voorin. Ik kan het nogmaals, ik kan het niet zien. Maar goed, Zandvoort, dat, uh, ja, dat uh, moet verdedigen. Dat, dat moet met mannenmacht verdedigen. Dat moet die bal tegenhouden. Die bal nog niet over die doellijn komen. En uh, nu gaat de schuifte er gewoon zijn tijd nemen. Hij uh, uh, meet het niet eens af, denk ik. Oh, hij moet wel de bal terugleggen. <laughs> ja, valt. hij 10 centimeter vanuit en moet er weer terugleggen. Ja, nou, het is toch wat zeg. Goed, Sandvoort... Uh, uh, uh, ja, paar meter achteruit voor de muur? Daar gaat hij komen. Denk ik. Oh, we moeten op uh, het sluitje van de Arbiter wachten. Hij loopt achteruit, hè? Relax. Ja, daar is het sluitjaal. Gaat die bal komen. En de huizen hoog over. Ja, dat, dat kan ik ook, Jorrit. Uh, met je hand omhoog lekker die bal uh, weer gaan pakken. Goed gedaan, trouwens. En uh, ja, Amstelveen gaat die bal pakken. Tuurlijk, die hebben, hebben haast. En... Uh, die geeft die bal lekker aan de keeper. Die nog uh, wel lekker zijn, zijn tijd neemt. En dat doet hij goed, Jorrit. Uh, uh, dat is natuurlijk ook de ervaring. Die man heeft uh, jarenlang op goal gestaan. Alleen de laatste paar de, de, de wedstrijden de, de, de heeft hij net tweede moeten meedoen. En dan was het de beurt aan Arnold Jongejan die dan, nu uh, geblesseerd is. Uh, Amstelveen mag uh, gaan, gaan gooien. Heeft het ondertussen gedaan. Kales, werkt die bal weer eens een keertje weg. En behoorlijk weg, want hij gaat over de tribune heen. En dat moet hij dus het gang halen. Uh, niet zelf natuurlijk, maar de, die bal wordt nu ondertussen gehaald. Amsterdam blijkbaar heeft haast, want iemand van Amsterdam heeft die bal gehaald. Uh, ingooid. Amsterdam, Zand, uh, Zand uh, verdedigt daar. Ja, Kales. Uh, het heeft... Uh, jammer. Speelt het speelt tegen, tegen een verdediger ja, van Amsterdam. Die bal wordt ...wordt breed gelegd en uh, nu diep in het strafse gebied... ...in amsterdam En die bal wordt weggewerkt daar en dat is huizenhoog over. Echt huizenhoog over. En uh, de schijf zit ook nog dat hij even uh, voor het einde ging fluiten... ...maar hij vraagt hem een, een nieuwe bal... Die komt er dan nu aan. En uh, Zandvoort mag die bal. De Joris Mietje, ja, Sandvoort uiteraard. Mag die bal gaan nemen. Vanaf de vijf meterlijn. Ligt hem heel zoveel neer. Gaat rustig aan achteruit. En gaat dan z'n aanloop nemen. Om die bal ja, zo ver mogelijk naar voren te brengen natuurlijk. En laten we hopen dat hij bij de speler van Zandvoort komt. Dan gaat die bal komen. Dat is daar. de uh, kop van uh, Amsterdam gaat over de zijde. En Zandvoort mag gaan gooien voor de eigen dik uit. En uh, ja, hoe tevoren. Weer een fluit. Uh, eigenlijk denk ik dat als hij fluit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 Oh, Amstelveen mag er gaan gooien. En daar is weer een signaal en dat is een gele kaart. Is een dat is een hartstikke idee. We gaan nu met de uh, met, uh, ja, broodjes over de tobong. Dat is nou de derde al in een korte tijd van Dit Dus die gele kaart moeten accepteren. En uh, ik laat mij vertellen dat het inderdaad doorwerkt, want Max Saar uh, bijvoorbeeld is er vandaag niet bij. En uh, die, uh, die had er, uh, dat was zijn vierde kaart, oh, een uh, rode kaart. Martijn Paar, oh die had al een keer geel, ja dan krijgt hij nou rood. En uh, gaat op zijn dode akkertje, gaat hij naar de zijlijn. Uh, mag niet vervangen worden, moet van het veld af zelfs. En uh, Amsterdam dat heeft uh, natuurlijk nou, ja, duurt Rijk alleen met 11 met tegen 10. En toch is dat vaak moeilijker voetballen dan 11 uh, tegen 11 of 10 tegen 10. Het is... Uh... De zegt, die kijkt op zijn klok in ieder geval, dat ik wat zeker is. Die kijkt net op zijn klok, maar laten we in ieder geval die schot nemen. Dat is op de eigen helft van uh, ja, Amstelveen, wordt breed gelegd en dan komt hij nu uh, in de helft van Sandvoort. Hij probeert die bal voor te krijgen, dan gaat die bal voorkomen, dan gaat die voorkomen. Gaat die voorkomen. De weggewerkt daar, door, even kijken, wie is dat? Willem kosten, dat en de, de keugen moet ik zeggen. Keugen, daar, daar, uh, mol, mol, die kan die bal over de zeiler werken. Ja. Amstelveen moet gaan gooien, het is een reetjeskantje, het Het is ongelooflijk ga eens even kijken op de klok. Sluit naar een keertje af, man. Kom op. Snel, heeft het gewoon nodig. Daar komt hij bij een hele lange spits. Die kan gaan draaien. Wat, wat, oh, die maakt een overtreding. God, ja, Die zal het zeggen. Ik zie een zandvoort liggen, maar kan zijn gezicht niet zien. Zijn hoofd niet zien. Zijn nummer niet zien. In ieder geval aan de linkerkant van het veld ligt een zandvoort te spelen. Die ligt te creperen. En dat was een overtreding van die centrale spits van uh, Amsterveen. Die uh, uh, ja, die tweede doelpunten uh, verzorgde. En uh, daar komt uh, Ron Kampman. De... de, de uh, ...verzorger van Zandvoort komt eraan. Ik kan het nog niet zien precies wie het is. Maar dat is ook niet zo belangrijk. In ieder geval Zandvoort ligt... ...daar op de grond. En het kan niet meer gewisseld worden. Er is drie gewisseld door uh, Laurens ten Heuvel... ...de, de trainercoach van uh, Zandvoort. Dus uh, ja, hij zal op moeten staan. Uh, en nogmaals, ik kan hem weer niet zien wie het is.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 Ik vermoed dat het EVC gaat worden en ik denk dat Stansvoort die kan hebben. Maar dat zien we volgende week al. Het leek maar geen einde aan te komen hè deze wedstrijd, uh, Joop. Nee, nee, nee. nee. Ja. En jij gaat uh, heel rap naar het inzicht. zo mogelijk naar uh, de toe. Ja, en ik weet dat het daar 3-1 staat tegen Naaldwijk. Dus. Oké, okay, goede zaak. Oké, okay, 6-5-7, dan kan je het volgen op teletekst. Oké. Dankjewel, je Hoi. Oké, laten hoor. All lost and gone. So it's here I stand as a broken man, but I found my was hem de hit van Shepard, Jorde Geronimo. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we schakelen weer live over naar Circuit Park Zandvoort. Daar onze race reporter ter plekke, Willem van Dinsen. Ja, goedemiddag, uh, Circuit Park Zandvoort. Uh, Waar zojuist uh, hebben we de finish gehad van de voornamelijk uh, Duitse. Uh,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 Met nog vijf minuten te gaan, uh, nou wat gaat er nog gebeuren? Nou, op dat moment was het de heer Blitz, uh, die in uh, nou, de Duitse nationale uh, ook dat nog was het de heer Bliet, uh, die in de gelag mocht uh, een groot oliesporen, uh, achter uh, nou dat noopte de wedstrijdleiding tot een safety car. Nou alles, uh, de heer uh, Vaart was zijn voorsprong dus kwijt. Uh, er was toch nog genoeg tijd om een uh, race ronde te rijden, maar tijdens de safety car was het vaat uh, uh, ja, die de hele wedstrijd soeverein aan de leiding uh, mag uh, die uitviel. En uh, de lachende tweede was. Uh,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 aller met de PR de PR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 Die gaan straks aan de eerste race rijden. Daar zien we Sascha Halek. Uh, op pole positie staan is een Ousrijker, en die rijdt in een KTM, maar GTR GT4. Dit is het de uh, van deze auto. Nou, beter ons uh, debuteren met vol uh, kan niet. KTM kennen we natuurlijk uh, van de motoren, maar ook van de auto's van de Xbo onder andere. Op het tweede plaats uh, vinden we terug de equipe van uh, Ricardo van de ...en de interesse van Bernard van Oranje... de derde plaats is het Hendrik Stil... Dat is een Duiter en die rijdt uh, met een uh, Bulgaars uh, fabrikant, uh, genaamd Zin. En op de vierklaart is het uh, Duncan Huisman, gequalificeerd met de uh, Chevrolet Camaro uh, GT4-5. Die uh, is het dan Simon Knapp en die rijdt uh, met Rob Segers uh, samen. En die gaan uh, straks rijden, uh, 50 minuten lang, uh, voor de uh, overwinning. Ook morgen rijden uh, zij nog een race. Uh, maar zo dadelijk, uh, dat uh, als het is allemaal volgens plan uh, loopt... Uh,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 Ja, morgen hebben we ook uiteraard races en uh, die begint al uh, vroeg natuurlijk en uh, voor de uh, Zandvoort dus uh, onder ons uh, begint het uh, natuurlijk al mooi uh, met uh, de Mazda uh, MX-5, uh, de Mazda 5 uh, Cup van uh, de uh, tweede startplaats van 47 auto's. Uh, onze, uh,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 Oké, okay, nou morgen ben jij er ook weer bij, dan bij Andor tussen 2 en 5? Ja, zeker wel. Maar dan uh, gaan we weer uitgebreid het uh, verslag doen uh, van de activiteiten en de dingen die hier op uh, Circuit Park Zandvoort plaatsvinden. Dankjewel Willem, vanaf het Circuit Park Zandvoort he, we spreken elkaar snel weer. Ja, zeker weten. Oké, okay, nou voor de luisteraars uh, die nog even mee willen kijken op de circuit, je hoeft er niet naartoe, je kan het gewoon doen via de CFM-app.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 Morgen krijgen we wel een mooie dag, hoor. En in de studio hebben we vandaag al een mooie, warme dag. Ruim 30 graden, volgens mij, joh. De T set en C-likes, hoiets. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En wil jij op de hoogte blijven van de laatste Zandvoortse nieuwtjes? Kijk dan op www.zfmzandvoort.nl. Put you away from me. I hope I didn't get your mind. Your heart is too strong, anyway. We need to fetch back the time. they have stolen from. Al maanden geleden de single van Milky Chance, dat was de Stolen Dance. Ja, we gaan live overschakelen naar de Gallio Fris vanuit het voetbal zo in de tennis terecht gekomen. Vliegende reporter, hè? Ja, echt hè. <hijen> Ja, goed, ja, hier op de gele eh, ik moet zeggen, de, bij de heren heeft Scott Giespoor, dat is de eerste Sanfordse heer, die heeft de partij niet weten te winnen, de tweede wel, dus daarom staat er nu 3-1 inderdaad, en uh, nu is bezig het, het dames dubbel. Zandvoort speelt met de dames die net de singles hebben gespeeld. En uh, Naaldwijk speelt uh, in ieder geval met een dame die ik niet, nog niet gezien heb. Anderen durven niet te zeggen, die hebben waarschijnlijk een veld 2 gespeeld op de tweede baan. Maar hij staat in ieder geval één breed voor in de eerste set ten opzichte van Zandvoort. En de heren zijn nog niet bezig, want die, uh, die tweede partij is zojuist afgelopen. En ik denk dat uh, een van die, van die twee heren in de dubbel mee moet gaan doen. Nou, dat werken we zo meteen wel. Voorlopig staat het uh, 3-1 in het voordeel van Zandvoort.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 Ja, vandaag volgen we het tennis op de Glee in de eerste divisie. De wedstrijd tegen Naaldwijk, doet momenteel 3 tegen 1 in het voordeel van Zandvoort. En in de partij die nu gaande is, is het teruggebroken. Hè? Dus we staan niet meer achter, maar het staat 3-3 gelijk op dit moment. Nou, nog twee plaatjes proberen we te draaien in dit programma, waaronder deze van de Jam. Voor de veteranen 1 ze zijn vandaag kampioen geworden. En dat wordt een groot feest hoor, vanavond hier in Zalfvoort. En dan hebben we nog Zalfvoort uh, 1 tegen Afsdorf Vandaag weliswaar verloren, maar toch weer een rondje door. Dus ook daar goed nieuws. En bij de staan we ook voor. Hè? 3 tegen 1, dus wat willen we nou nog weer? Nou, we willen nog meer muziek. Krijgen ze dadelijk na 5 uur bij CFM. Want hij is weer helemaal klaar voor, Fred. Toch? Allemaal. Nou, dat gaat een mooi feest worden. Dankjewel, Sander, voor je support vandaag. Graag gedaan. En uh, volgende week dan zijn we er weer met Zalvert op Zaterdag. Morgen is Anderder met Zalvert op Zondag tussen 2 en 5. Ook dan weer veel aandacht met uh, de Pinkse Races... met uh, Willem van deze die live op het circuit aanwezig is. Hele fijne zaterdagavond en graag tot een andere keer. En bedankt voor het luisteren. Dag! things in love